Giffords werd bijna twee weken geleden in Tucson door haar hoofd geschoten. Haar toestand was dagenlang kritiek. Giffords gaat nu naar een revalidatiecentrum. Het weer wisselend bewolkt met in het zuiden wat winterse neerslag. Morgen bewolkt en overwegend droog. Het is dan 5 graden. Dit was het NOS. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 You must always face the curtain with a bang Forget about your seat Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance and the hour. So always look on the bright side of death <whistles> Just before you draw your terminal breath <whistles> Life's a piece of shit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 never made that money, Ja, u hoorde natuurlijk Monty Python met The Bright Side of Life hier bij ZFM. U denkt, wie hoor ik nou? Nou, dat is de technicus eigenlijk van normaal. Maar vandaag ook gewoon onze presentator. Zometeen hebben we misschien een andere presentator er ook bij. Maar het ligt eraan of die tijd heeft. We gaan natuurlijk veel praten, maar natuurlijk ook veel muziek. Met nu, Rutja Kot met Leun op mij.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 Als het lijkt alsof niemand om je geeft. Als je niet Dames en heren, zoals ik net al zei, dat was Rutjakot met Leun op mij. Ik krijg net een berichtje binnen, maar ik weet niet of ik die hardop ga voorlezen. Dat kijk ik zo wel. Maar uh, vanavond is natuurlijk ook om half negen op RTL 4, de Voice of Holland. En uh, ja, ik uh, vind zelf Kim de Boer uh, een van de beste. Maar de meesten vinden natuurlijk Ben Sounders de beste. Maar ja, iedereen uh, heeft zo zijn eigen favoriet natuurlijk. Maar ik ben benieuwd wat we er allemaal van gaan verwachten. Ik hou je natuurlijk op de hoogte hier zo bij ZFM. En dan nu: train met Hazel Sister. Als ik je vraag, wil je bij me zijn vanavond? Want ik mis je zo vandaag. Vroeger zei je, laat me misschien. Maar nu zal ik je nooit meer zien. We waren de beste maatjes. Je was mijn allergrootste vriend. Nee. Wees altijd jezelf, heb je maar. Ik wil zoveel vertellen. Ja, dat waren Dree Hazes en zusje zusje Roxanne Junior met Soms doet het zo'n pijn. Verzoekje van Albert Jan Vos, die natuurlijk een trouwe luisteraar is van dit programma en van alle andere programma's. Overigens ook een presentator van de Zandvoort op zaterdag, met waar we natuurlijk de eindje nog van hebben gedraaid stiekem. Always look on the bright side. We gaan nu door met jaren 80 muziek The Village People met Go West.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 Ja, u hoorde Gold van de Bellet uit de 80's natuurlijk. Maar we vragen ons natuurlijk allemaal af... Wanneer was de heetste zomer nou? Nou, dat zal ik jullie vertellen. De heetste zomer was wel... Ja, mensen, in 2010 was de, warmste, was de wereld het warmste ooit. Het jaar 2010 was gemiddeld over de hele wereld net zo warm als de recordjaren in 1998 en 2005. Dat heeft de meteorologische organisatie, de WMO gemaakt, de wereldgemiddelde temperatuur lag in het afgelopen jaar 0,53 graden boven de langjarige gemiddelde in 1961 tot met 1990. Dat is 0,01 graden boven het gemiddelde van 2005 en 0,02 graden boven het gemiddelde van 1998. Verschil tussen de drie warmste jaren is volgens het WMO marginaal en ligt binnen de meetonzekerheid. Ik hoop natuurlijk dat het dit jaar veel warmer wordt. Dat hopen Sean en Shefri ook met een lange, hete zomer. Oh. Yeah. Dames en heren, en fijn dat u nog steeds luistert naar ZFM op vrijdag aan van live. Met vandaag Roy Haldeman als je presentator en aan tafel is aangeschoven. Nou, stel je zelf maar voor. Uh, goedenavond, ik ben uh, Florian Moulet, ik kom uit Zandvoort. Um, ben jeugdbergbeklimmer. Uh, ik je heb twee zomers in Frankrijk geklommen. Uh, ga in Italië klimmen en uh, heb als thuishal Haarlem. Oké, okay, maar ik heb vernomen dat je ook uh, wedstrijden klimt, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik klim wedstrijden op uh, provinciaal niveau. dus gewoon de Noord-Hollandse jeugdkampioenschappen. Um, en uh, ja, die, uh, die worden in verschillende hallen door, het, uh, door heel Noord-Holland gehouden. Oké, okay, en uh, heb je ook verschillende niveaus die je kan klimmen? Of uh, klim je altijd gewoon, altijd gewoon één route, dat er maar één route is? Uh, er zijn verschillende niveaus te klimmen. Uh, het blijft de jeugd, dus we houden het niet heel uh, makkelijk. Want de jeugd klimt meestal net even beter dan de volwassenen. Meestal. Uh, het niveau begint ongeveer bij 3. Dan komt 3a, 3b en 3c. Uh, zo loopt het op tot ongeveer uh, 9b. Dat is wel het moeilijkste. Dan moet je je voorstellen dat is... Maar één iemand gelukt in de wereld. En uh, klim en zelf zelf 6C ongeveer. En heb je hem zelf ook eens keer proberen te klimmen of dat niet? Ik heb het nog nooit uh, gedurfd. Ik heb nog nooit echt uh, poging gewaagd. Oké, okay, en ik ben wel eens in Haarum geweest. Ik had gezien dat je ook over op plafond enkel keer klimmen, Heb je dat was geprobeerd of gedaan? Ja, dat heet een speciale techniek. Dat heet voorklimmen. Dan neem je het touw zelf mee en gaat hij door verschillende... Haken, de zogenoemde setjes heen. En zo uh, hopelijk de top te halen. Het eind. Oké, okay, en uh, zijn jullie de enige klimhal in Noord-Holland? Of zijn er meerdere er verschillende? Er zijn heel veel klimhalen in Noord-Holland. Je hebt klimmuur Haarlem, Amsterdam Centraal, Amsterdam Zoterdijk. Je hebt in Bussum zit een klimhal. In Heer Hugo Waard zit een klimhal. Vergeet de nieuwste klimhal, klimmuur Alkmaar niet. Um, dat is zelf van de Klimuur. Daar ben ik zelf ook van. Die zit ook in Haarlem en Amsterdam Centraal. Um, ja, dat zijn ongeveer wel alle hallen in uh, Noord-Holland. Oké. Okay. En uh, we het net over de jeugdkampioenschappen. Ja. Doe je daar zelf ook aan mee? Ik doe er zelf aan mee en uh, help heel, heel soms met de jury, met de kleintjes. Uh, ik doe er zelf mee. Ik sta nu twaalfde. Nou, in mijn jeugdcategorie doen er ongeveer 25 mee. Dus op zich gaat het nog niet heel goed, maar ik uh, verwacht wel dat het beter zal gaan. Oké, okay, we gaan zo verder We gaan nu eerst naar Miley Cyrus luisteren met de climb. Hoe toepasselijk het ook klinkt. Dus nu, Miley Cyrus... see it, that dream I'm dreaming But there's a voice inside my head Say you'll never reach it Every step I'm taking Every move I make feels lost with no direction My faith is shaking But I, I gotta keep trying gonna kick Uh, I, I, I feel very much ja, ik ga even met mijn balpunt zitten spelen. Met je balpunt zitten ja. spelen? Wat is dat nou eigenlijk? Als ik me niet te vervelen ga, ik met mijn balpunt spelen. Want dat maakt altijd zo'n leuk geluid. Een leuk geluid, dat ja, wel. Erin, eruit, erin. Daaruit, erin, eruit. Ja. Erin, eruit, erin, daaruit, eruit. Dat is mogelijk? Nou ga ik mijn balpunt hebben, een knopje. Een knopje. En van binnen zit een veer. Een veer. Dus als ik op dat knopje ja. druk, gaat mijn balpen op en neer. Ja, Erin, eruit, erin, eruit. De ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, eruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, Ik ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, eruit. Ik erin, eruit. ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de ruit erin, de Uit erin, eruit erin, of uit, dat hebben een heel ander geluid. Ander geluid. Ja, ik zo klink knopje in ja. en zo klink knopje uit. Wat een verschil. Ja, erin, daaruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit erin, daaruit, erin. Hooit verschil. Ja hoor. Erin eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin. En klaar. hoor. Als ik mij zie te vervelen, ga ik met mijn bal spelen. Want dan maak ik zo leuk geluid. Dan ga ik heel snel. Erin, eruit, erin erin ter rin de Erin de rin ruit. Ja, nou, nou ik... weet ik het wel, nou ben ik Wanneer ik niet kan slapen, dan doe ik het in mijn bed. In bed? Ik zit ook wel eens uren met mijn balpen en op ja, Ik wil het te niet ter weten allemaal. Nou, ik heb het gehoord, het is erin, De rin de ruit, de rin de ruit, de erin de de Ik word daar van, Nee hoor, dat is Ik ben ervan, ik ben ik ben ik we Stop dan al mijn derin, daaruit, derin, daaruit, derin, daaruit, derin, daaruit, Erin, daaruit, daaruit. En klaar, en klaar. En of ik het nou langzaam of snel of vliegersvlucht, dat maakt die zoveel uit. de knopje kom altijd terug. Erin, Derin, deruit, derin, deruit, derin, deruit, derin, deruit, derin, deruit, in het Duits doen. In het Duits. Deruin, deruit, deruin, deruit, rijn, deruit, deruin, deruit, rijn, deruin, deruin, deruin, deruin, deruin, deruin, deruin, rijn, ik ben de speler van de morgen tijd zo te Heel snel. eruit erin. Er eruit. Er eruit erin. eruit Er eruit erin. eruit erin. Er eruit erin. Er eruit erin. Er is eruit eruit Er Er is eruit Er eruit Er eruit Ik hoor daar nou Er is eruit. eruit. Ja, een Oh wat jammer. Vind je? En dat u nog steeds luistert naar, naar uh, vrijdagavond live hier zo. Met nu als presentator onze eigen Florian Moulet in Hotel Hoogland. Want ik uh, zie in een keer de vingertje de lucht in gaan. Maar de presentatoren zijn van vandaag Florian Moulet. Zeg maar even hallo Florian. Hallo. En uh, ik natuurlijk Roy Haldeman. Met een lekker introotje die komt natuurlijk uit de WIS. En ja, ze zeggen we gaan gewoon beginnen met het onderwerp. En uh, ja, Florian had een leuk onderwerp bedacht, dus ik zou zeggen, ga je gang, Florian. Vandaag gaan we het hebben over... Ja, Roy, hoe toepasselijk je favoriete onderwerpen, het Nederlandstalige muziek. En niet zomaar een zanger, we hebben het wel over de enige echte Marco Borsato. Marco Borsato, vertel, wat wil je erover kwijt, wat wil je zeggen over hem? Heb je liefdesrelatie met hem ooit gehad, of... Nee, nee, Roy, dat gaat te ver. Uh, ik wou even over kwijt. Hoeveel weet je eigenlijk wel uh, over Nederlandstalige muziek? Want ik uh, hoor het wel altijd, maar... Ja. Ja, always look on the bright side, hè, zeggen ze. Ja, uh, voor de mensen die niet weten wat die daarmee bedoelen met always look on the bright side. Ik kreeg net een smsje binnen dat ze dat helemaal top vonden, dat nummer. Dus ik denk, daarom nou, verwerkt je denk ik in die tekst. Maar wat ik met Nederlandse nummers heb... Nou, eigenlijk best veel. Ik luister zo het alleen maar Nederlands... En uh, om mijn werk hier zo bij ZFM was het ook helemaal gek, omdat ik dan meestal ook zeg: ja, daar is ook een Nederlandse versie van. En uh, vooral meneer Harms, van de, sorry dat ik uw naam noem, maar ik zeg gewoon meneer Harms, ik zeg niet meer. Maar um, Weet dat die zegt man. altijd gewoon: is hier ook een Nederlandse versie van? Overal is een Nederlandse versie van. Dus uh, bijna overal, niet overal. Ik heb ook de Nederlandse versie van John Denver gevonden. Die gaan we zo meteen natuurlijk ook nog draaien, maar uh, ik denk dat hij nog wel meer vragen hebt voor mij. Ben ik bang? Natuurlijk. Ik uh, vroeg me af of jij wat liedjes had van ons enige echte Marco Basato natuurlijk. We hebben allemaal het vreselijke nieuws gehoord over zijn helaas failliete bedrijf. Gelukkig is je er weer bovenop geklommen, erop gekrabbeld. Dat vind jij waarschijnlijk helemaal geen probleem. Nee, ik vind het helemaal geen probleem dat je weer bovenop is gekomen, natuurlijk, onze eigen Marco Borsato. Want uh, ja, als je dan denkt, uh, denk je dat is een droom. Maar ja, de dus C denkt natuurlijk altijd gewoon, de meeste dromen zijn, zijn bedrug. En uh, ja, ik uh, vind het helemaal niet erg. En uh, wat hij toen waarschijnlijk dacht, toen dacht hij waarschijnlijk, waarom nou jij dat uh, bedrijf failliet ging? Dus hier is Marco Borsato met, waarom nou jij? Afscheid. Als Dat iemand bij me weg ging Even slukken en weer doorgaan Even door en gewoon weer opstaan Het deed me weinig Maar om jou ben ik verdrietig Onder jou ontzettend nietig Je stem die in mijn hoofd blijft zitten Mij geen moment met rust laat En dat de mensen zijn die gegroeid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 Zonder reden, ik hou je vast in mijn gedachten. Ik zie nog hoe je naar me lacht, lid. Gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan bedenken, ben ik soms toch nog een beetje bij Ach. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de leven lange dagen.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 Ik Ja, dames en heren, u hoorde Marco Borsato met uh, Waarom nou jij? En uh, oh, meneer, kijk, er wordt van alle kanten naar ons toe gepraat. Wat gezellig hier. Maar, uh, dat is interactief, hè? Dat ja, dat is ook weer interactieve radio noemen ze dat hier zo in Kun je dat Ja, je kan, <laughs> je kan gewoon inpraten als je wil. Je kan ook bellen. Daar, maar, 06 nou, nummer vertel ik jullie zo. En, uh, Florian... Ben jij wel eens in een attractiepark in. D bleh, wat ik bijna eens gezegd wat ik niet mag zeggen. in uh, Parijs geweest? Nee, ik ben uh, één keer in mijn leven in Parijs geweest, maar dat was uh, niet voor de attracties. Oké, okay, ja, ik heb natuurlijk een heel mooi nummer uit één zo'n attractie, dus. Um, wordt je altijd gek van de. van de nummer? Ik zou zeggen, zet je rijden dan ietsje zachter, maar blijf wel natuurlijk luisteren. Dit is uit een attractiepark It's a Small World. Hij werd ook gedraaid bij Jochem Meijer met de Rust er zelf. Dus, uh... Jochem Meijer en Rust. Ja, zo heet het in uh... okay. een programma. Maar op het einde werd dit nummer gedraaid. We draaien hem hier natuurlijk ook. Daar hebben we een klein stukje, maar hier helemaal natuurlijk. Dus luister naar It's a Small World. Oh. Dames en heren, u hoorde It's a Small World, after all, uit een attractiepark in Parijs. Welke zeggen we natuurlijk niet? En ja, ik hoor in een keer, Bleh. ik denk dat je schaap probeert na te doen, maar dat doe je fout, want een schaap die gaan we je live op de radio uitvoeren. Ik vind het een beetje op een klasgenootje van mij lijken, een schaap. En uh, ja, een schaap die klinkt ongeveer zo, Bleh. maar ja. We zitten hier natuurlijk niet in een koeienstal of in een schapenstal, maar uh, we hebben een vraag, Florian, voor de ja, luisteraars. Ja, natuurlijk. We hadden het natuurlijk net over de Cabaretier Jochem Meijer, maar even over een andere, wie kent hem niet, Najib Amhali. Kan geweldig beatboxen, speelt zeer veel instrumenten, maar onze vraag is, wat is nou echt het geheim van beatboxen? Waarom kan die man dat zo goed? Mocht je het antwoord hebben, bel dan 06 28 Lokaal tarief. Ja, en um, nou moet we het er toch over hebben. We zullen gewoon een stukje draaien van de Jeep Amhali met de beatbox. Ik hoor daar iemand heel hard lachen. Nou, ik hoor een top. mooi applaus tussendoor komen. Ik denk dat het voor ons was dat applaus. Maar ik zou zeggen, ga luisteren naar de Jeep Hali. En daarna nog een paar nummers wat we gaan horen. En ja, en dan is het alweer tijd voor het nieuws van 8 uur. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Ik zat het laatste denk ik dat als ik straatmuzikant was geworden, dan was ik DJ geworden. DJ. Plaatjesdraaier. Nee, dat klinkt niet. Ja toch? Plaatjesdraaier. Dames en heren, drie van ons nieuwste plaatjesdraaier. <lacht> klinkt niet. Daarom DJ. Wat doet een DJ, dames en heren, draait plaatjes. De hele dag. En niet eens van zichzelf. En daar wordt hij rijk en beroemd van. Ik denk, dat kan iedereen hier in die zaal. Het enige wat je nodig hebt, zijn twee pick-ups en een bak met allemaal leuke plaatjes. Nou, ik zou bijvoorbeeld buiten willen draaien, waar heel veel mensen komen. Het liefst op de dam. He? Gewoon een stoeltje erbij, lekker. Een beetje roekoe, een beetje die duiven weg. Roekoe, roekoe, weg met je jongens. Roekoe, ook hoop duiven op de dam. Roekoe. Nou, het enige wat je hoeft te doen dus daar, is gewoon... Een plaatje opzetten voor iemand die voorbij komt of iemand die daarom vraagt. Komt er niemand voorbij, vraagt er niemand niks, doe je niks. <lacht> voor de duidelijkheid, hier is een plaatenspeler en hier is een plaatenspeler. En dit is mijn bak met allemaal leuke plaatjes. Mensen vragen, waarom? heb je die platen in een hoes zitten? Nee, ik heb ze er gewoon zo in gerost. <lacht> Kijk, die vind ik zelf een hele leuke plaatje. Voel ik meisje hier voorin met het mooie roze shirt. Vind je het een leuk plaatje? Ja? Zal ik hem opzetten? Doe maar. Het is Doe maar. <lacht> maar goed, dat lees je vanaf daar. Je nog een speciaal nummer horen van Doe maar? De bom. De bom, de bom, de bom, de bom, de bom. Staat hier niet op. <lacht> Jammer hè? Zal ik hem gewoon opzetten, kijken wat er gebeurt. Kom, speciaal voor jou. Dat was Najib Amhali met de beatbox Dus weet je het antwoord Bel gewoon naar een nummer Naar het mooie nummer 0631285203. We sluiten af met een mooi nummer van een oude tv serie van Cheers Dus hier komt de thema van Cheers MAKING YOUR WAY IN THE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 In ruil zal de naam van de schoenenfabrikant te zien zijn op bouwstijgers en folders en ander promotiemateriaal van het Colosseum. De stad Rome heeft een private financier gezocht omdat de Italiaanse staat geen geld ter beschikking stelde. Bijna 2000 jaar oude amfitheater moet worden verstevigd, gereinigd en gerestaureerd. De herstel van het Colosseum begint dit jaar en zal twee à drie jaar duren. Dan het weer opkaringen en overwegend droog vannacht vanuit het noorden regen en lokaal is er kans op ijzer.